Moeite. Welke moeite? Ja, u komt speciaal tot hier. U doet mij duidelijke beloften in verband met mijn verdere carrière... en dat allemaal omdat iemand u goed gekend heeft zich heeft opgehangen. Maar ik heb u toch gezegd... Uh... Meneer de notaris, zou het kunnen dat u meer weet over de dood van Ludovic Reitens? Nee, non, je... Waar was u gisteravond? meneer de commissaire, je vous en prie. Meneer Leroy, waar? Ik zie niet in welk belang dat heeft. Ik wel, meneer. Daarom, voor de derde keer... Waar was u? Wel? In de loge, commissaire. In de werkplaats van de Beenhouwerstraat. U bent vrijmetselaar. Ja. ja. Waarom zegt u dat niet meteen? <laughs> u bent blijkbaar niet erg vertrouwd met de habituut binnen de loge... Wij pakken niet graag uit met ons lidmaatschap, vous ja. Maar omdat u geen verkeerde conclusies zou trekken. Ja, dank u, dank u. Ik mag aannemen dat uw confraters uw alibi zullen bevestigen. Quand il est nécessaire, bien sûr. U kent Stefan Kreiters, de zoon van Ludovic? Ja, naturellement. Had hij een motief om zijn vader te vermoorden? Vermoorden? Vous croyez? Ja, mijn heer Leroux, we sluiten niets uit. Kan Stefan volgens u de dader zijn? Monsieur le commissaire, en toute confiance. Deze kamer is te klein om alle mensen in op te sluiten... die Ludovic Krijtens een kwaad hart toedragen. Ach zo? Verklaar u nader. Freya Vinke, bijvoorbeeld. Freya Vinke of Freya Krijtens? Dat mens heet Vinke. Bent u daar zeker van? Après son avontuur avec Ludovic... is Augusta in een volkscafé gaan werken... Daar heeft ze Adriaan Vinke leren kennen. Een bon arien met wie ze een maand later hals over kop getrouwd is. Hoe? Nog voordat ze mij. Met... Oh nee, nog voor ze mijn vrouw is geworden. God mag weten waarom. Ik heb Vinke vijf miljoen betaald om zich van Augusta te laten scheiden. Vijf miljoen? Ja, ik zei toch dat ik haar graag zag. En Vinke heeft niet nee gezegd. Zijn dochter heeft de beste opvoeding genoten die er voor geld te koop is. Dat, dat zal wel. Ja, alleen spijtig dat het ook niets gediend heeft. U nou, loopt niet hoog op met Freya. Zet u een put, monsieur le commissaire. Een man ziek Maar... Ja, excuseer. Met van in. Ja, commissaris. Ik heb hier Jean-Torres van der lijn. Wie? Jean-Torres, je weet wel. Ja, ze staat op een wit voetje bij Adriaan Vinken... En ook bij die betoging de Weygaardstraat. Ja, u geeft hem maar door. Ja. Commissaris, ja? u moet dringend komen. Het is Adriaan Vinken. Uh, Waarschijnlijk? Hij doet niet open, nee. He. Ik heb al verschillende keren aangebeld en hij doet niet open. Er is hem iets overkomen, ik ben zeker. Kom vlug, alsjeblieft, vlug. Ik doe het altijd open. Oei, Wacht is er iemand? Maak eens meneer. Je eens even door. Laat je dan door Dank u, Wie van u is, mevrouw Torfs? Hier, ik. Het is vreselijk. Er moet iets gebeurd zijn. Mevrouw, zegt het ook. Wie bent u? Ah ja, dat gebeuren, meneer. Dat is niet normaal, meneer de politie. Absoluut niet. Ik weet zeker dat meneer Vink het dus is. Maar ik kan hem nog straks naar binnen zien Ja, hij doet alles. San open voor iedereen. Alleen zullen vriendelijke mensen. En zo oh, is je gaat vraagt. Als ze naar de manier, zei. Je vleden jaren ook een effrachtheid. Ja, uh, Karin. Commissaris, uh, een ambulance? Ja, onmiddellijk. Oké. Okay. Wagen A37 aan centrale commissie. Ga eens weg. Ga eens weg. Achteruit, allemaal. Kom. Wat ga je doen? Wat ga je doen? De deur inbuiken. Maak eens plaats. Pas op. Ja. Oh. Oh, Oei oei oei Hij je zeer gedaan meneer de agent Nee ik ga altijd zo naar binnen oh, Je hebt uh, toevallig ja, geen namer uh. Ja ja kijk ja. ook Ik ken er ook een keer meer de deuren klopt met een namer Maar ja een vrouw had niet zoveel fors hè. Het is er hier nog of van mijn vent zaliger Ja tebrieft. dan zal het wel een goeie zijn S'avonds de honderd is op komst. Ja dat is goed. Kom maar mee. Ja. Dan eerst in de woonkamer kijken. Nou, hier is niks. Zie je iets? Nee. nee. Hier is ook niks. Ja. Hier naast eens kijken. Ja, oké. Okay. is dat hier? Wat ja. Dat is hier precies een werkkamer, hè? Ja, ja. Het lijkt wel zo. Niks te zien. Godver, Karin. Wat? wat... Hier. Wat? Kijk eens onder die hoop boeken. Oh, nee. Het is niet waar, hè. Ja, kom. Ja, help is... eens. Ja, ja. Oh, Godverd, ik zin. is minstens een paar honderd kilo, hè. Ja, ze hebben hem verpletterd. Leeuw, hoe kan dat nu? Is hij dat niet verbeerd? Kijk eens. Hier, daarom kon hij niks terug doen. Een dwangbuis. Ja, ze hebben hem niet aangetrokken. Spaan de plaat op zijn borst gelegd en daarop al die boeken. Misschien dat hij nog... Wacht, ik zal... Ik zal even voelen aan zijn naanslagader. Nee. Nee, dat geeft niks meer. Heus. Hij is dood. dat hier. De Bijbel. De dei van Augustinus. Ja, hier ze. De geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. De nieuwe catechismus. Het zijn allemaal religieuze boeken. Het is een dood voor een katholiek. Ja, toch een gevaarlijke lectuur als je het mij vraagt. Ja, nou, dat zijn ze al. Ja, die kunnen hier toch niks niet meer komen doen, hè. Nee. Moet ik ze wegsturen, commissaris? Ja, voor de doe maar. En de technische recherche voor zeker zeker in de wetstok... Ja, ja, en... roep ze maar op. Ik Dankjewel. blijf hier. Ja. Oh, ja, en... vraag dat mensen uh, naar binnen te komen... die gebeld heeft daar. Uh, ja, torf zeet ze. Zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Commissaris. Ja. Torf, dat was toch dat eigenlijk triest? Ja, ja, die ons lieve neer daar van zijn kruis te binnen, ja. Ja, ja, ze is weg. Ja.